In pocket, I got battle. I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, strong emotion. I've been diving, detailing, in, no visa. Thank you.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 de regeringspartijen CDA, PVDA en ChristenUnie... hebben veel vragen over plannen van het AMC in Amsterdam... om ijcellen in te vriezen van alleenstaande vrouwen. Medici willen op die manier de mogelijkheid scheppen voor die vrouwen... om op latere leeftijd nog zwanger te worden. De partijen hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid. Uit de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal gunstige economische berichten gekomen. De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van banken, kwam met positieve cijfers over de verwachtingen. De Fed ziet de economische krimp dit jaar minder snel gaan dan verwacht, terwijl de groei volgend jaar verder zal toenemen. De Dow Jones-index sloot gisteravond 3,1 hoger en de technologiebeurs Nasdaq noteerde een winst van 3,5 de Chinese economie is het tweede kwartaal van dit jaar met 7,9% gegroeid. Vier tiende hoger dan de verwachtingen van deskundigen en 1,8% hoger dan het groeicijfer van het eerste kwartaal. Reddingsmaatschappijen waarschuwen dat de aanhoudende westenwind langs de hele Nederlandse kust een gevaarlijke stroming veroorzaakt. Die kan zwemmers de zee insleuren. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij roept zwemmers op extra voorzichtig te zijn. De vrijwillige reddingsbrigade van Den Haag raadt zwemmers zelfs helemaal af om de zee in te gaan. In Koevoorde is een man van 39 aangehouden voor het overtreden van een huisverbod. De man had het huisverbod begin deze maand gekregen omdat hij zijn vrouw had mishandeld. De verwarde man werd door een arrestatieteam aangehouden. Zijn vrouw was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De omroep BNN zegt privégesprekken van RTL-presentator Albert Verlinde te hebben afgeluisterd. Presentatrice Sophie Hilbrand reikte afgelopen vrijdag aan verlinden het Gouden Oor uit. Een nieuwe prijs van BNN. Daarin zat afluisterapparatuur verstopt, zoals te zien op de site van BNN. Het is niet duidelijk wat de omroep met de afgeluisterde gesprekken gaat doen. Het weerperiode met zon blijft vrijwel overal droog. Het wordt tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten. Morgen vallen er stevige regen en met kans op hagel, windstoten en lokaal veel neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 fo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 in Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zee, zon. zee Zandvoort en z zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Bij de pieptjes zijn we Terechtgekomen in Hotel Hoogland. Voor de 26e aflevering van dit jaar. Van Goedemorgen Zandvoort. Gastheer is Don de Gebber. De redactie werd gedaan door Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. Techniek Andor Sandbergen en presentatie. Pieter, juister Ja, goedemorgen, Tom Hendricks. Pieter. Het is bewolkt buiten. Ja, hartstikke bewolkt. Maar eigenlijk zitten wij hier verkeerd, hè? Waarom? We moeten naar de Veteranendag. Nou, nou als ik zo naar elkaar kijk, dan zijn we er nog niet aan toe, hoor. Nee, helemaal niet. Wij zitten hier gezellig in het Hoogland. De koffie is goed. En, eh, iedereen, en roept kop, eh, iedereen roept een kop om even langs te komen. Een kopje koffie te drinken en het is gezellig. Want we hebben een leuk programma vanmorgen. Ja, we uh, beginnen om tien over tien met uh, het Jeugdgonk voor tieners. Dat is de inzet van uh, Maura Renardel de Lafayette. La Valette van de stichting Mooie naam, 16, prachtige naam. Ja. De politiek vindt het een goed idee. Het college heeft een subsidie in het vooruitzicht gesteld voor een flexfeest. En wat nu? En waar ja. komen ze? We horen het misschien straks. Ja. En dan uh, om vijf voor half elf krijgen we Jerry Kramer. Onze jonge hond uit de gemeentepolitiek van de VVD. En met hem gaan we praten over het bestemmingsplancentrum en het Louis Davies ja, want uh, er is wel een, een, een bestemmingsplan nu onlangs goedgekeurd, Maar dit is, dan ken ik weer een... Eh, dit ontwerpbestemmingsplan is ingetrokken. Is ingetrokken of gezorgd. Want het klopt niet helemaal. Nee. Spook een beetje zo Spookhuizen. Ja. Horen, zien en zwijgen is dit maar het motto van de traditionele zomertentoonstelling... georganiseerd door de lokale raad van kerken in de Sint-Agata-kerk. Een motto dat zandvoet op, op het lijf geschreven lijkt, Pieter. Ja. En vervolgens de, komen we in tweede uur en dan gaan we praten met vertegenwoordigers van het Zandvoorts-Mannenkoor. Want ze willen nieuwe pakjes hebben en morgen gaan ze optreden in de protestantse kerk. Vijf voor half, twaalf zijn we alweer. Dan gaan we praten met uh, directeur Albert Rechterschot van het pluspunt in, Amst, in amsterdam -noord, In Zandvoort-Nieuw-Noord. Want we uh, willen van uh, het pluspunt het klop hart. Van Zandvoort maken. Van heel Zandvoort. Dat zeggen ze. Maar ik zou zeggen, verplaats het dan maar. Ja, of zet het precies in de middellijn. Maar goed, we wachten af. En vervolgens gaan we praten met Gloria Kouwenberg over de kunst- en boekenmarkt op het Gasthuisplein. Maar eerst muziek. Geen Michael Jackson, hebben we genoeg gehoord. Gewoon wat leuks. Installez-vous dans votre fauteuil Bien gentiment 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'allumer Et tous les acteurs vont s'animer En même temps Attention mesdames et messieurs C'est important On va commencer C'est toujours la même histoire Depuis la nuit des temps L'histoire de la vie et de la mort Mais nous allons changer le décor Espérons qu'on la jouera en Michel uit onze tijd. Lekkere muziek, een beetje Frans. Fransachtig om er goed in te komen. Ja, Frans, Frans Zuid-Amerikaans. Ja, precies. Ja. Heerlijk. Ja, uh, vanwege een uh, verlating van de eerste gast hebben we de rol even omgekeerd. Uh, zo, zo soepel zijn wij namelijk. Voor ons zit uh, Jerry Kramer, raadslid uh, voor de VVD in de gemeenteraad van Zandvoort. En ook ooit uh, voorzitter van de hoorcommissie. ...die ging oordelen over de ingediende bezwaren tegen het Centrumplan. En allereerst even een andere vraag, Jerry. Uh, gedeputeerde Staten hebben onlangs het uh, plan Strand en Duin goedgekeurd zomaar. Verbaasd? Ja, lichtelijk. <laughs> <laughs> je weet het maar nooit met gedeputeerde Staten. Het ene plan uh, wat wordt gewijzigd door de Raad... Uh, ...dat uh, krijg je zo op een bordje weer terug... En het andere wat uh, aanzienlijk wordt veranderd, dat, uh, dat haalt het wel bij gedeputeerde staten. Dus uh, je kan wel zeggen dat daar ook willekeur uh, is. Maar Hoi maar, is, is er niet meer, dus die je zich niet meer mee. Nou ja, dat is <laughs> ik hoor net dat gelukkig, weet je nooit, nooit. maar je weet nooit hoe ver ik weer terug kan komen. Maar nee, ten tijde dat het werd goedgekeurd was hij er natuurlijk nog wel. En uh, ja, het bevreemd mij. En uh, ja, het, het is gewoon willekeur van de provincie blijkt nu weer. Uh, ik heb altijd gezegd dat het koehandel is geweest tussen de gemeente Zandvoort en, uh, en de provincie voor het bestemmingsplan uh, Middenboulevard. En dat blijkt gewoon zo. Je kan natuurlijk nooit uh, zwart op wit krijgen, maar ik, wel, ik krijg gewoon het gevoel dat de provincie en de gemeente gewoon hier uh, ja, een spelletje om hebben gespeeld. Leg eens uit. Nou, leg eens uit. Uh, het gaat erom dat uh, de provincie had uh, ver, uh, meer, in, uh, meer ideeën, meer ambitie met de plannen van de Middenboulevard dan de gemeenteraad. De gemeenteraad wilde eerst kijken of de polen te ontwikkelen. En uh, daarna te kijken of het middengebied erbij betrokken kan worden. En de provincie heeft daar gewoon een streep doorheen gezet. En uh, ja, kijk, als het college daarmee eens is, ja, dan is het natuurlijk 1-2. Maar nu? Maar nu, ja, nu, nu ligt er weer opnieuw een bestemmingsplan Minder Boulevard. En gaat het hele circus weer vanaf vooraf aan beginnen. Maar nou, scheelt dit uh, neergelegde bestemmingsplan. Eigenlijk weinig van het vorige, wat door de Raad is aangenomen. Nou, het is. Ook dit is uh, maar een, een, een fragmentarische bestemmingsplan, want hele stukken worden dus niet gedaan. Het grootste bezwaar van. Uh, ja, nee, kijk, het is een de beetje duur we was... over te praten zouden bestemmingsplan centrum centrumplaten. Maar inderdaad, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Nee. Wij hebben afspraken gemaakt om laagbouw te doen uh, langs de boulevard. En ik krijg een uh, toren van 120 meter, een toren van 85 meter en een toren van 42 meter voor me kiezen. Ja, ik weet niet wie ik me meer uh, kan geloven dan welke afspraken ik heb gemaakt. Dus we krijgen weer hoogbouw. De als het, hoogbouw het aan het college het ligt wel, als het aan de gemeenteraad ligt niet. Dus uh, we gaan weer precies hetzelfde krijgen voor, uh, over een maand. Kortom, Middenboulevard, inzet, gemeenteraadsverkiezingen 2. Ja, inderdaad. Bedankt, wethouder <laughs> Bierman. Nou, nog een paar maandjes. Ja, inderdaad. Kom je wel terug? Ja, ik kom terug. Mooi zo. Dat zo. Goed, het ontwerpbestemmingsplan Centrum. Dat is in de commissie planning en controle geweest. En er ontstak een stormpje. Ja, inderdaad. Zo'n stormpje dat zelfs het college heeft besloten om het voorlopig terug te trekken. Ja, Natuurlijk. dat is te lezen in de krant. Uh, Overigens is het geschorst. Ge ja, geschorst, ja. En het college kan het niet terugtrekken. Het is zo geweest dat de commissie dermate veel uh, uh, insprekers zag en ook veel fouten in het bestemmingsplan. Dat het eigenlijk ongepast was om door te gaan. Gezien het feit dat een aantal mensen gewoon helemaal niet gekend waren in het verandering van functie. Maar hoe kan het dat er zoveel fouten is dan? Ja, uh, hoe dat kan... Uh, is dat het broddelwerk? Het is broddelwerk, ja. Echt snel? Te snel, te onvolledig. Men zegt dat men al een jaar geleden een inventarisatie heeft gemaakt van het aantal functies in het centrum. Nou, daarbij zijn natuurlijk een aantal dingen wel veranderd, maar een aantal dingen ook niet. En er waren gewoon hele panden die gewoon verdwenen. Panden die niet op de kaart stonden, onleesbaar. Ja, ze bestaan wel. Ja. Ja. En ze zijn er opeens niet? Ze zijn er opeens niet. zijn misschien dus bestemd voor de sloop. Ja, je weet het nooit in Zandvoort, maar goed, het zou kunnen. Maar de rekening uh, wordt wel gestuurd? Ja, dat uh, een was een die inspreker die, betaald. die uh, betaalde al jaren OZB voor een bepaald pand. En uh, de gemeente was niet in staat om het uh, pand te, te traceren. Nou, dat Kun die man zijn geld terugvragen? Ja, ik zou het bijna zeggen van uh, een claim maar. in. En, uh, <laughs> Probeer het maar, want het, ja. Ja, het, is, dit, ja, het is gewoon heel ernstig. Maar op zo'n moment is het natuurlijk ook wel weer lachwekkend als iemand daarop gaat inspreken, met zo'n verhaal komt. Want je staat gewoon voor aap. Ja. En niet de, de gemeenteraad, maar het college stond gewoon voor aap. Maar dit is dus het zoveelste ontwerpbestemmingsplan wat rammelt? Ja, inderdaad. Hoe komt dat allemaal? Wordt er, uh... Nou ja, ik, ik heb al langer gezegd dat deze gemeenteraad zich met te veel projecten tegelijk bezig is. Men is en op de Middelboulevard bezig, en op het loerje en in Noord. En men er nog even de Gertenbach bij doen. En nog het Huis in de Duinen. En nog even dit. En de kusversterking. Nou, het is gewoon te veel. En men ziet het nog steeds niet in dat men dat niet aan kan. Nou, was jij voorzitter van de Hoorkommissie. Uh, hoe is dat verlopen? Uh, waren er veel bezwaarschriften ingediend? Uh, er waren een aanzienlijk aantal bezwaarschriften... Um, die uh, wij natuurlijk hebben behandeld. Een aantal gingen over het uh, LDC, dus het nieuwe te realiseren project daar. Een aantal ook over de horecafuncties in Davies Louis Davies-Carea. Ja. Ja. Een aantal ook over uh, centrumfuncties. In het, uh, en ook weer een aantal over het, uh, ja, het welbekende pensioenbeleid van de gemeente. En wat, de commissie... wat had het in dat pensioenbeleid? Want ik lees... Uh... In de stukken dat bijvoorbeeld pensioens in de Engelbestraat dat jullie daar willen sluiten of niet meer toegestaan zijn? Nou, wat ik kan vertellen, is dat wij als VVD in ieder geval de wens hebben om het pensioenbeleid uit te breiden. Dus aan het aantal pensioens in Zandvoort, te, te, tenminste, het pensioen te hebben, te stimuleren. En keer op keer stuiten wij op het probleem dat er geen pensioenbeleid is. Dus een overkoepelend beleid van hoe een pensioenvorm wordt gegeven. En we daarom daar, daar in de bestemmingsplannen geen mogelijkheden voor kunnen bieden. Nou, dat was deze keer ook weer het geval. Er was een, een, ja, een ondernemer die wilde graag een pensioen beginnen. Maar ja, de hoorkommissie kon daar niet op ingaan. vanwege het feit dat het pensioenbeleid uh, ontbrak. Nou, SVD VVD hebben wij gezegd, uh, stout schoen aangetrokken. Wij willen gewoon pensioenbeleid. Daarvoor hebben we een amendement ingediend. Om te kijken van wat de reactie van het college was. Want ja. het is nu al drie bestemmingsplannen lang dat we erom vragen... En ja, het is op een gegeven moment ook wordt het gewoon beschamend dat het er niet is. Maar ik snap het niet, jullie zitten in de coalitie. Dan zou ik toch verwachten dat jullie samen optrekken. Klopt? Maar het lijkt wel alsof je nu in oppositie zit. Ja, soms word je ook wel eens in die rol geduwd om, uh, om het ook gewoon zo te gaan doen. Hoe kan dat? Nou, hoe dat kan. Als jij gewoon zo'n bestemmingsplan voor je krijgt. En, en dat is keer op keer zo. Dan kan je daar gewoon niet uh, anders dan kritisch op zijn. En ik vind als je kritiek hebt. Uh, is dat alleen maar goed en dan wordt het er beter van. Maar als het elke keer zo is, ja, dan wordt het gewoon vervelend. Ik vind het gewoon vervelend worden. Jij, jij doet je werk als uh, raad, je goed te doen. Je doet de hoorcommissie. Nou, je komt met een goed product. En het college komt dan in de laatste week nog met een uh, aantal aanpassingen. En daar moet de, de, de, de gemeenteraad dan nog maar een oordeel over geven. Nou, je ziet het aantal insprekers. Het waren een stuk of elf. Ik kwamen me inspreken met allemaal mensen met problemen. Nou, dat kan gewoon niet. Dat is, dat is ongepast. Maar Jerry, is het niet raar dat uh, Zandvoort een traditie heeft van kamerverhuren dat er dan nooit een pensionbeleid gemaakt is? Nou, als het goed is, bestaat er een pensionbeleid, maar het pensionbeleid houdt nu in dat bijvoorbeeld uh, het, ja, het sanitair moet gedeeld worden. Nou ja, goed, in deze tijd is het natuurlijk geen pensionbeleid meer om dat uh, zo te doen. Nee. Dus dat, moet, ja, dat heeft gewoon een verfrissend jasje nodig. Maar wat je net zegt, vind ik toch, toch een, een, een punt van orde. Dat je zegt, van: het lijkt wel alsof ik in de oppositie word gedrukt. Ja. Um, en dat, dat vlak voor de verkiezingen, maart volgend jaar, is nou, het niet erg lekker? Nee, is het ook niet. Maar ik vind gewoon, het is gewoon de realiteit. Ik wil gewoon mijn werk als raadzit goed doen. En als ik zulke werk, zulke bestemmingsplannen keer op keer voor me krijg... Dan vind ik dat ik dat ook gewoon zo kan uiten. Het is beschamend zoals het in de krant staat. Ja, nou, ik vind dus... dat de krant eens een keertje kritisch moet zijn. Zou... Nog kritischer als dit. Daar zou ik niet blij we... mee zijn met zo'n artikel. Nee, maar het college moet zich dit zo aantrekken. Want, maar... ja, Allemaal prima, we begonnen net ook over middenboulevard. Dus wij, wij hebben gewoon afspraken gemaakt in een commissie. Waarin we laagbouw willen. En als het college dan met hoopbak komt... Ja, wat moet ik dan? Dan kan ik toch niks anders dan zeggen... Wethouder Bierman, we hebben dat afgesproken. Ja. En dan zit je dus... ...schijnbaar in de oppositie. Maar het geeft jou wel mooi de kans om je te profileren. Ja, nou, daarom zit ik ook niet hier. E, over, is dit jouw persoonlijk standpunt of een hele fractie? Dat, over de Middenboulevard. Ja. ja, dat is het fractiestandpunt. Ja, okay. Dat hebben we zo afgesproken. Nou, ik ben benieuwd als het in de stemming komt. Want ik neem aan dat je CDA meekrijgt. Mee ik zou niet weten wat CDA wil. Ik geloof dat CDA misschien torens van 250 meter weet, ik weet het niet. Oh. Nee, er zijn afspraken gemaakt en dat is gewoon door de gele gemeenteraad, of tenminste het was een commissie, is dat afgesproken, laagbouw. Geen hoogbouw. En ook, we zouden afspreken dat er terrasvormige bebouwing komt. Als je nu ziet hoe de vlakken worden ingedeeld. Dus, er is geen bestemming aan gegeven. Het is gewoon nog uit te werken gebied. Wordt het benaderd? Ja, dat kan ik ook inleveren. De gemeenteraad zoek het maar uit. Even Louis daar misschien. Dus nee, even, mag ik even terug naar het centrumplan? Wat was nou het meest vreemde in dit ontwerp? Nou, het meest vreemde en wat het meest mij heb gestoord... is dat er een, een ondernemer was die een hotelfunctie op zijn perceel had. Die heeft de gemeente in de laatste week via Amtshal eraf gehaald. Maar terwijl een perceel daarnaast wat eigendom is van de gemeente... waar ook geen hotel in zit, bleef wel een hotelfunctie op zitten... En toen kreeg ik sterk het vermoeden dat hij sprake was van willekeur, want dat kan in mijn ogen niet. Nee. En dan begrijp ik dat je als ondernemer. Eh, ja, Pisslink bent. Ben. Ben. Ja. Ja. Ja. Uh, Louis Davidsenkreet. Uh, ze zijn druk bezig met uh, boerpalen. Ja. Ben je er blij mee? Hartstikke blij. Het gaat eindelijk, uh, eindelijk beginnen. Gaat het voorspoedig? Hoe moet zich de geluid in de valt mee. Ja, het valt mee. Ja, ik denk dat ze de palen drillen en er hoeft niet zo heel veel geheiten te worden hier. Ik denk dat ze eerst de damwanden aan het zijn voor de parkeergarage. En die komt ook niet zo heel diep te liggen, dus dat valt allemaal mee. Maar ik ben in ieder geval blij dat ze, dat ze zijn begonnen. Dat is al een start. Hoe lang zou deze ellende duren? Nou, voordat de school klaar is. Uh, men zegt 2010. Maar ik vrees dat, dat het het, ja, ik vrees dat het ietsje langer gaat dat is wel. duren. Maar ik uh, heb het alle vertrouwen in, in uh, ook in de wethouder, in de projectleider. Het is een goede, goede kerel niet dat trek dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. Er is gepraat over de hoogte van het Louis davis Carré. Ja, dat was ook een, uh, een zienswijze uh, met betrekking tot uh, woningen die worden gerealiseerd... Uh, waar nu de vrijstaande villas staan. Of de fila's uh, rug aan woningen, ook wel bekend. Aan de Prinsessenweg of dat te hoog werd. En uh, de hoorkommissie heeft gemeend daar uh, een aantal meters uh, lager te kunnen zitten... met bestemmingsplan. Uh, dit hebben we naar aanleiding gedaan van een uh, ja, uh, kennis die we hebben ingedaan... bij de ambtelijke organisatie. En het college uh, was het daar niet mee eens. Want die zeiden dat zij nog in onderhandeling waren met uh, AM... Over, ja, over die hoogtes, hoe ze dat in wilden vullen... En dat, ja, dat heeft mij wel bevreemd, want je krijgt informatie van de ambtelijke organisatie. En dat schijnt dus weer andere informatie te zijn van de bestuurlijke kant. Dus ja, de samenwerking daar is ook niet helemaal optimaal. Het uh, ja, laatste woord is nog niet gesproken? Nee, nee, zeker niet. Ik, uh, ik vind uh, als uh, wij informatie krijgen dat het uh, zo laag is, dat er plannen zijn om het zo hoog te bouwen, dan vind ik ook dat je die grens moet stellen. En niet dan nog een, een, een extra twee meter moet geven voor onderhandelingen. Ja. Ik denk die onderhandelingen zijn al lang geweest. Wij hebben een contract gesloten met AM voor een, een project uh, wat gebouwd gaat worden. En uh, ja, als dan nu blijkt dat er een onderhandeling over de bouwhoogtes moet komen. Ja. Ik weet niet welke kant dat dan op gaat. Maar de raad had toch een maasplan aangenomen waarin de hoogtes werden bepaald? Ja. En hoeveel hoog dat was, ho hoeveel was, hoger was zelfs, gaan ze nu? Het was zelfs lager dan wat nu... Uh, nog voorstaat. Dus ik kan me voorstellen dat deze mensen die daar wonen zeggen van, ja jongens, dit hebben jullie voorgelegd. Uh, hoe zit dat nu? En wij maar we... dat ben je wel laat, want alle tekeningen, constructietekeningen zijn nu al klaar op... Nou, schijnbaar, schijnbaar dus niet, want ze zijn nog in onderhandeling met de AM. Hoe kan het als je je fundering nu al maakt? Nou, dit gaat om de andere, andere kant van, uh, van de straat. Dus daar is men nog niet uh, oh, aan het bouwen. Rustig. Nog niet aan het tekenen? Nee. Nou ja, de, de ene schijnt wel tekeningen te hebben in de ambtelijke organisatie en de andere niet. Dus, ja, ik, ja, vreemd. Ja. Maar betekent dat uh, dat ze meer bouwvolume willen maken? Dat lijkt het op, uh, Tom. <laughs> ja, ik zou het ook niet anders kunnen benoemen, nee. Ze moeten de exploitatie een beetje uh, ja, op te krikken. Ja, ik weet het niet. Ja. Nou oh ja, goed. Uh, dit wordt vervolgd, want uh, zoals in de krantenlezer lezen staat, wordt het in september ook vervolgd. Nou, dat is ook de bedoeling. Ja, maar dus, de vraag uh, uh, is, uh, de, jij met je ja, ga je gaan. de vraag is eigenlijk of dit bestemmingsplan niet gewoon opnieuw de inspraak in moet. Met zoveel wijzigingen en zoveel uh, ja, beklag is het mij niet. Uh, ja, ik, ik sta er ook niet meer achter. Op een gegeven moment, ik denk wel, ja waar zijn we nu mee bezig? Doe het dan opnieuw in de inspraak? Maak een nieuw goed plan. dat iedereen dan uh, de tijd heeft om daar weer op te reageren. En dan, uh, ja, dan denk ik dat je goed doet ook naar, je, naar, naar de betrokkenen. Is het zo ernstig gewijzigd dat het in feite een nieuw bestemmingsplan is? Nou, je moet gewoon, als je een bestemmingsplan te inzagen liggen, moet er gewoon geen fout in staan. Ja, er mag een foutje in staan. Niet een heel boekwerk moet je krijgen achteraf van... jongens, dit gaan we nog even veranderen. Keer ik even terug naar Strand en Duin. Daar hebben de mensen ingesproken op een plan... Wat compleet veranderd is. Klopt. Ja. Dus volgens mij kan elke burger die bezwaar tegen. Uh, uh, uh, he, heeft tegen, de huidige, tegen het huidige plan. met succes het gaan aanvallen. Ja, maar het, het feit is dat nu. er zoveel wijzigingen en, en aanpassingen waren. dat het niet meer te overzien was. Niemand. Uh, je, nou ja, het is leuk hoe de commissie was. Want het was voor het eerst dat de heer Bierman. geen verhaal had. Hij zat echt met zijn mond vol tanden wat hij moest zeggen. Hij wist het niet, er was geen ambtelijke, uh, geen ambtelijke staf aanwezig, maar hij zat daar echt van ja, we kunnen niks. Dus ja. Dat is niet lekker. Nee, dat is zeker niet lekker, nee. En, en ja, nogmaals, een half jaar voor de verkiezingen is dat helemaal niet lekker. Nee, dat is niet lekker, nee. Maar wie is de dupe ervan, de inwoner van Zandvoort? Ja, de betrokkenen, ja, die dat betreft. Want er was uh, iemand die wilde graag in, uh, juli of in juni beginnen met zijn pensioen. Of in juli, en in juli beginnen met zijn pensioen. Nou, die moet nu weer wachten tot september. Triest. Hm. Ja, heel triest. Jerry, wordt vervolgd. Ja, inderdaad. Bedankt voor je komst. En zodra er weer uh, nieuws is, dan uh, zal ik graag hier weer komen om een en ander uh, erover te vertellen. Oké, okay. heel graag. Dankjewel. Oké, bedankt. Okay, bedankt. Mm -hmm.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 Ik kom helemaal in de stemming, vakantiestemming. Wij zitten aan tafel met Maura Renadel de Lavalette. Ik vind het zo'n mooie naam. Goed, hè? Ja, prachtig. Hoe kom je eraan? Ja, ik ben ermee geboren. Mijn vader heet zo, dus ik ben daar heel trots op. Het is, is... alleen erg moeilijk spellen, hoor, vaak. Nee, maar als je dit met Sinterklaas krijgt, hm. banketletters, dan eh, is het lekker eten. Ja, dan heb tot, dezelfde zin. tot de volgende Sinterklaas zit ik goed. Ja, precies. Ja. Ook met Scrabble, drie keer de woordwaarde. Ja, absoluut. Ja, ja. absoluut. Maar eigen naam mag niet. We gaan even praten over... We gaan even praten over, we we gaan gaan praten even pra over de Stichting 1216. In plaats van 1418, praten we over 1216. 1216. En, en ja, voor de, voor de luisteraars. Even herhalen, 1216, wat bedoel je daarmee? Stichting 1216 is een stichting voor jongeren tussen de 12 en 16... om. Uh, ...met die jongeren in een locatie, in een, uh, een, een jeugdhonk... ...ja, buurthuis vind ik niet prettig klinken... ...in een jeugdhonk, kroeg tussen aanhalingstekens zonder alcohol en roken... ...dat we daar ons kunnen uh, verschansen... ...en met z'n allen dingen kunnen gaan organiseren... ...zoals diners, uh, discussieavonden... Uh, misschien een, een diner voor ouderen of notabelen van het dorp. Nou, noem maar op. Iets waar zij hun ei kwijt kunnen en waar ze naartoe kunnen om te hangen. Ja, want anders moeten ze, moet ze op straat hangen. En waar ze ook hangen, ze worden weggestuurd. Nog steeds, helaas. Een hangplek in het dorp. Ja. ja. ja. Nou heeft de politiek gezegd, wij dragen dat initiatief een warm hart toe... Het ja. college van BNW heeft een subsidie toegekend van 1500 euro voor een flexfeest. Ja, klopt. Dat feest is al geweest. Klopt. Maar wat is een flexfeest? Een flexfeest, er is op een gegeven moment, uh, ik ben gevraagd bij de jeugdraad te verschijnen. En toen hebben ze gezegd, goh, wij willen zo graag een feest organiseren voor de jeugd, vanaf groep 8... Tot uh, 15 jaar. En uh, daar hebben we hulp bij nodig. En toen stak ik mijn vinger op. Ik zei: Nou, dat is, dat is goed, want het past in mijn stichting. En Club Jade zei: Ik doe ook mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben dat georganiseerd. Kinderen waren dol enthousiast... De groep was iets te jong, want de jeugdgraad komt uit groep 8. En dan zit je toch met 10, 11. En mm -hmm. dat was net iets te jong. Maar de jeugdgraad gaat natuurlijk, uh, wordt ouder en gaat naar 12. En dan gaan we de feesten organiseren voor 12 tot 16 jaar. Maar met een kanttekening. Want ik wil met de stichting wil ik een, ago een agogisch iets doen. Dus dat wat mensen dat? wat leren. Dat mensen iets meekrijgen. Dat ze, dat ze iets, iets, iets leren te doen. Niet ja. door bij elkaar zitten, maar nee, elkaar ik, ontwikkelen. Ik, ik, ik, ik, wil, ik vind het hartstikke leuk om feesten te organiseren. Ik zou elke maand een feest kunnen organiseren. Maar daar, daar is die stichting niet voor. Nee. Anders ik ook, ben ik niet meer uh, degene die betrouwbaar is met kinderen. Ja, leuk feest te organiseren. Maar had ik de evenementencommissie moeten... Uh, moeten beginnen, denk ik. En ik wil die kinderen iets meegeven. En door, doordat ik dit feest heb georganiseerd, heb ik de stichting ook een beetje geprofileerd. Wel in de verkeerde richting, maar komt goed. In ieder geval bekendheid aangegeven. Nou was er dus samenwerking met Jeet. Uh, ja. Uh, zit er nog meer in, via Jeet, aan evenementen of... Uh hoe bedoelt u om samen te Ja, de samenwerking is, is helemaal top. Dat is hartstikke leuk. Die jongens die zijn heel enthousiast. Uh, ik ben heel erg enthousiast. De, samen, de feesten gaan er komen. Maar ik wil met die kinderen ergens kunnen zitten. Met ze te discussiëren over. whatever het drugsbeleid in Zandvoort. Over uh, de, de, de alcohol die ze drinken. Al wat natuurlijk helemaal niet goed voor ze is. Maar dat soort dingen wil ik met ze bespreken. Ik wil niet alleen maar uh, gezellig. Uh, praten of luisteren. Praten en luisteren naar de kinderen vooral. Die komen met hun verhalen. Ja, die ze thuis niet kwijt kunnen. Ja, en die willen heel graag gehoord worden. En niemand luistert naar ze. Ze worden overal weggestuurd. En er wordt gezegd dat het de jeugd van tegenwoordig... Nou, u kent het zelf. En dat werd over ons ook gezegd toen wij jong waren. Maar de jeugd van tegenwoordig is helemaal niet zo erg. Als je ze rustig benadert, benaderen ze je rustig terug. Als je schreeuwt tegen ze, dan, ja, dan word je teruggeschreeuwd. En ik wil zo ontzettend graag een locatie hebben voor die kinderen. En daar, ik heb het idee... Dat de gemeente wil wel, maar er zijn een aantal mensen bij de gemeente die het willen. Maar de mensen die het voor te zeggen hebben... Die, die, ik denk dat ze het eng vinden om hun handen eraan te branden. Het dus is waren er een... plannen voor het voormalige restaurant bij de bus? Ja, de bushalte. Ja. Ja. Om daar ja. iets te doen. Het zijn nog steeds plannen. En voor de rest heb ik er heel weinig van gehoord. Het, staat, gehoor. leeg, het staat leeg leeg en leeg. Ja, en het, ik denk dat het... Ik denk eerlijk gezegd dat ze het leeg laten staan en dat het zo verpaupert dat het ook niet meer mag dat je erin zit qua brandgevaar of qua uh, veiligheidstoestanden. Uh, Ik denk dat ze gewoon wachten tot het echt zover is dat het, het enige wat er dan mee kan gebeuren is dat er een grote bulldozer overheen rijdt. Het zal heel jammer zijn, want het is een en perfecte En andere locaties, locatie. want je kent Zandvoort ook, je loopt door Zandvoort en je zegt dit zou een locatie kunnen zijn. Ja. Uh, andere plannen, andere ideeën? Een ander idee, ja. ik heb wel ideeën, maar daar moet ik geld voor hebben. de stichting heeft nog, nog geen geld. Ik moet zeggen, ik wil, ben ontzettend veel dank verschuldigd. Dat wil ik nog even doen, ook via de radio. Aan de organisatie van het Straatvoetbaltoernooi. Want die heeft mij, die jongens, die hebben mij het vertrouwen gegeven. Die zeiden van nou, die stichting, dat vinden we zo'n goed idee. We gaan de opbrengst die wij binnenkrijgen met het straatvoetbaltoernooi aan jou geven. Nou, dat stond ook in de krant. We hebben 1285 euro opgehaald. Dat is natuurlijk niet niks. Een record voor het straatvoetballen ook. Die hebben mij het vertrouwen gegeven en gezegd, nou, dat vinden we zo'n leuk idee, we staan achter je. En dat soort mensen heb ik nodig, waardoor ik dan ook bijvoorbeeld panden kan gaan zoeken. Want de vrolijke koster naast uh, de Vlaamse frietent, vier tenten, naar, naar het circus toe, staat al een jaar leeg. Ik ben op zoek naar de eigenaar daarvan, dat is meneer H. Paap, en die woont in de Bekmanstraat. Ik heb geen idee wie het is, ik heb hem geprobeerd te bellen, maar constant in gesprek. Dan ga ik vragen of ik anti-kraak kan gaan zitten. In een kroeg, want er staan natuurlijk een hele hoop kroegen leeg, en te huur en restaurantlocaties. En, en laat me dan daar beginnen en dan met de gemeente proberen om daar uit te komen qua de subsidie voor de, voor de huur. Of zo, of dat ze de kosten met me delen, of wat dan ook. Of geef me een locatie, dan koop ik twee caravans en dan zet ik op een plek twee caravans neer en dat overdek ik en dan ga ik daar aan de slag. Maar geef mij de kans voor de jongeren, niet mij. Want het gaat niet om mij. Maar heeft de gemeente Zondervid ook een ambtenaar die specifiek belast is met jeugd? Ja. En initiatieven vanuit die ambtenaar? Ik heb niks van hem gehoord. Er wordt tegen mij gezegd van laat die man nou met rust. Dat doe ik via de uh, projectgroepen uh, die daarbij horen. Wie zegt dat? Laat hem maar met rust. Nou niet laat de man met rust. Ja, dat, dat idee krijg ik. Dat Je mag hem, hem niet wakker gezegd. maken. Nou, zo ja, nou, ja, zullen we het daarop houden? Ik denk dat ik maar eens met. Uh, ik, heb, ik heb het idee dat ik met mijn scooter het gemeentehuis in moet rijden. Met, uh, met allemaal kinderen bij me en actie moet gaan voeren. Want ik krijg geen voet aan de grond. Maar die stichting, drijft die helemaal alleen op jou? In principe wel. Hm. Ik heb wel iemand in het bestuur zitten nog, maar die heeft tegen mij gezegd: van, Goh, ik vind dat. je moet twee mensen hebben om in het bestuur te zitten. Die heeft gezegd, nou, ik wil mij wel. Uh, uh, ten doel stellen, zeg maar maar ik wil er niets mee te maken... want ik heb zo'n ontzettende drukke baan... wat ik ook begrijp. Dus ik doe het in principe alleen... met de hulp van Rens Koning van Pluspunt. Die geeft mij... Uh, Pluspunt geeft mij een aantal uren... waarop ik samen met Rens kan werken. En die heeft ook goede ideeën... en die helpt me en die steunt me en zo. En dat, dat is eigenlijk de enige. Dus ik loop een beetje te zwemmen... en ik heb het idee met twee betonnen blokken aan mijn benen. Maar... Ik denk toch dat ik eens met die kinderen... dan inderdaad het gemeentehuis in moet... Ik Zeker nu dat, de verkiezingen ja. eraan komen. Ik denk dat dat ook een beetje de angst is van de gemeente dat niemand een beslissing durft te nemen over iets. Want ja, ja je zou toch de verkeerde beslissing nemen en, en, en de jeugd. Maar uh, nou, we zien aan dat straatvoetbaltoernooi dat er een behoefte aan is. Zeker ah, de, die, ja. de, de, de patatzaak die daar staat, de, de eigenaar daarvan, ja. die heeft ja. een enorme opvang om, uh, op dit moment. Dat kinderen langskomen en die willen praten. Ja. Er kan eens voor patat komen ze, maar ze willen ah, hun verhaal krijgen. Ja, bijvoorbeeld. En dat, dat wil ik dan overnemen in de buurt van mijn part. Dat het in ieder geval die jongens naar binnen kunnen. Want ze blijven buiten hangen. Maar het wordt ook inderdaad zo... Bij mij voor de deur staan ook heel vaak zes of zeven jongen. Die zeggen, ik kom gezellig binnen. Nee, nee, nee, we moeten zo weer weg. En dan zijn ze binnen en dan hangen ze. En ze hebben het toch, als je hoort waar ze het over hebben... Hebben ze het toch over, over onderwerpen waarvan je denkt... Van, nou, als ik dat nou in een vaatje kan gieten... En als ik hier iemand kan laten komen die zo'n gesprek leidt... Dan leidt dat ergens toe. En nu... Ja, je weet hoe kinderen zijn, ze praten en ze hebben af en toe ja, discussies waar, waar die nergens toe leiden. En dan moet je eigenlijk iemand hebben die discussies goed in banen kan kunnen leiden. En eens een keer ergens over hebben waar ze over willen praten. Heeft het er ook mee te maken dat beide ouders werken en dat er niemand thuis is als die kinderen van de middelbare school thuiskomen? Nou, ik, ik denk het wel. Ik, ik mag daar geen uitspraken over doen. Ik ben zelf een moeder die heel veel thuis is. Maar er zijn tegenwoordig mensen die moeten wel met z'n tweeën werken... omdat ze anders niet uh, de huur kunnen betalen of wat dan ook. Maar er zijn een heleboel kinderen die inderdaad alleen thuis zitten. Met een sleutel. Dat zijn dan een sleutelkinderen. En die beginnen al op 11 jaar geleefd. Die hebben sleutel, sleutel om mijn en 25 euro in de zak... En die moeten maar kijken wat ze doen. Er zijn er niet zoveel van gelukkig. Maar ik merk nu dat het zomer wordt. Dat de ouders ook veel makkelijker zeggen. joh, Ga maar naar het strand. En, en, en ja, Waar moeten ze dan naartoe? Dan hangen ze met z'n allen ja. op het strand. En dan hangen ze in het dorp. Ze moeten een plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan. En waar ze hun, hun natje en een droogje kunnen halen. Voor een redelijke prijs. Maar er is niks. En ik wil het zo graag. Niet voor mij. Want... Heb jij enig idee hoeveel kinderen het zijn? In die leeftijdsgroep? Uh, 805 kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Doe maar. Ja. zijn er veel. Het zijn er heel veel. Zijn er heel veel. Er ja. zijn er misschien, stel dat het er 10% zijn die inderdaad op straat hangen. Zijn het er 80? een hoop. Nou, bewezen is natuurlijk dat ook al in de afgelopen 20 jaar... Recreade uh, uitermate goed fungeert voor de jongere kinderen. Ja, absoluut. Alleen, alleen tussen de 12 en 16... Ja, is er niets? Is er niks. Want iedereen Pfft. denkt, we moeten de kinderen opvangen tot 12... En dan zijn de ouders er wel. En iedereen die zorgt voor de kinderen. En dan gaan ze naar de middelbare school. En dan wordt gezegd, nou je bent nu zo groot. Bekeken zo we. groot. Nou ik vind ze helemaal niet zo groot. Nee. Ja, uiterlijk zijn ze ja. groot. Maar innerlijk zijn ze nog vrij klein hoor. Ja. Wat nu? Ja, wat nu? Ik, uh, ik ben bezig met nu locaties te gaan zoeken. En dan te kijken wat het kost per jaar. En dat op papier te zetten. En dan maar een subsidie aan te vragen voor. Nou ik heb, ik heb, een, ik heb een berekening gemaakt. Stel dat ik iets moet huren, dan ben ik een ton per jaar kwijt. En dan heb ik gewoon een locatie uh, met mensen die er werken en de inkoopwerk op alles gedaan, winst- en verliesrekening gemaakt. Ik heb een ton per jaar nodig. Maar nu, in de komende twee maanden, is dan een heleboel scholen in zonverlicht vakantie? Ja. Ja. En niet een lokaal voor de komende zomermaanden, in ieder geval geluiden? Een heel goed idee, maar ik denk dat de, dat de scholen... Ik heb er nog niet eens aan gedacht over, dus ik vind het echt een maasinnig goed idee. Alleen, ik denk dat ze, dat ze hun school niet open willen stellen in de vakantie. Omdat er. Hey, uh, je hebt openbare scholen, dan moet je overleggen met de gemeente. Dat zou je Dan goed mag kunnen. ik een lokaal voor de komende twee maanden gebruiken. Ik vind het een ontzettend goed idee. Ik, ik had wel. er niet aan gedacht. Kun, heeft u nog tijd over dat u in het bestuur kan wat houden? Ja, de tijd zat. Ja, ja, ja. <laughs> Weet je wat je moet doen? Maandag die ambtenaar jeugdzaken wakker maken. Echt. Toch, toch maar met de auto door de puin rijden? Hm. Bijvoorbeeld. Ik denk dat ik het toch maar ga doen. En dinsdag komt de gemeenteraad uh, uh, bijeen. En daarna gaan ze in recess. Misschien is het mogelijk. Spandoeken, tribune. Ja, ik mag niet opstoken natuurlijk, maar. Nee, maar. Laten niet we op. nou diplomatiek oefenen. Maar dan hebben je in ieder geval de komende twee maanden mogelijk een oplossing. En dan kan ook bewezen worden dat het in de behoefte voorziet. Ja, maar dat, dat is het inderdaad. Ja. Ik moet de kans krijgen om te laten zien dat het werkt. En ja, dan zeg ik de school ook al. Goed idee. Ik ga daar achteraan. Oké. Okay. Dank u wel. Succes. Dank, Dank u wel. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op CFM. m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact Contact Il me faut une transfusion de mercure de blessure. Horen, zien en zwijgen. Ja, maar dat moet je natuurlijk niet voor de radio doen. Voor mij zitten uh, Harold Kopmels en uh, Nels Sandbergen. We, we gaan praten over uh, de komende zomerexpositie in de sint Agatakerk, Georganiseerd door de Lokale Raad van Kerken. Harold, horen, zien en zwijgen. Ja, en, uh, dat bestond volgens mij al in de tijd van Confucius, die uh, mooie Chinese reisgeer. Waarom hebben jullie voor dat onderwerp gekozen? Dat is een onderwerp dat gekozen is door de kerkenraden. En die hebben dat weer vertaald naar uh, de, de mensen die de expositie wilden gaan doen. En zij dachten dus dat er veel invalshoeken zaten naar de geloven toe en dergelijke. Moeten we nu wel toegeven dat het toch wat moeilijk is het onderwerp om het te vertalen naar kunst toe. Want? Uh, nou, Nels, zeg jij maar... We... Ja, er zijn uh, toch wel een paar... De... Enkele kunstenaars hebben zich al afgemeld. Omdat uh, of het nog niet af is of dat ze nog zitten te denken van... Uh, ja, hoe moeten wij het in elkaar uh, flansen? En uh, we hebben wel genoeg, maar ik vind het altijd heel leuk als er een uh, volle kerk uh, met kunst uh, is. Dus er zijn genoeg. Er zijn een stuk of dertien kunstenaars. Maar ik zou eigenlijk toch nog wel uh, meer willen... Maar even, even, ik kom even terug op de ecumenische diensten. Ja. Want dit is een drie luik horen, zien, zwijgen. Ja. Ik heb begrepen dat in het voorjaar de eerste van de drie luik al is geweest. Klopt. Was er ook een tentoonstelling aan gekoppeld? niet. Nee, dat is later gedaan. Dus nu de tweede ecumenische dienst, die staat in teken van zien. Maar jullie koppelen de kunstentoonstelling aan het horen, zien en zwijgen. Ja. Alles totaal. Ja. In de voorgaande jaren was het ook in de Protestantse Kerk. Dat klopt, een ja. Koppeling, ja. Protestantse Kerk ja. en Agatha Kerk. Ja. En nu alleen Agatha Kerk? Ja. ja, vorig jaar open. Ja. En waarom? Vorig jaar hebben we het niet gedaan omdat we niet in de kerk konden vanwege de werkzaamheden in de Kerk, in de Agatha Kerk. Toen hebben we gezegd, van, nou, dat doen we alleen in de vormde Kerk. Ja. En nu is het zo dat allebei open zijn, maar we zeggen als het allemaal bij elkaar staat, komt het beter uit en hebben we meer een expositieruimte omdat deze kerk ze eigenlijk er beter voor leent, door de zuilen en zo, dan de hervormde kerk. Want ja. dan moet je aan de muren gaan werken en dan zijn ze bij de hervormde kerk niet zo blij mee. Nee, dat kan ik me voorstellen. En je hebt in de, de kerk meer ruimte in de ja. voorzaal, om het zo ja. te zeggen. Ja. En we hebben dus mogen, dat is wel heel leuk om te vermelden, wij mogen de, de schotten gebruiken, de tentoonstelling schotten van de BKZ Zandvoort, die hebben we weer nieuwe schotten gemaakt en uh, die worden dan weer opgeslagen na afloop in uh, de ruimte van uh, de zolder van de Gatenkerk dus dan, uh, ja ik heb zoiets van uh, hartstikke lief en het zijn hele mooie uh, ja, die gaan om de zuilen heen dus het, het, je hoeft maar een ketting het daarop te hangen je, kan je hoeft nergens het op... te boeren? nee, nee daarom ja. even praktische zaken nu uh, tentoonstelling in de Kerk. Wanneer kunnen mensen dat bezichtigen? De bezichtigingen die hij gaat open, dan zou men beginnen op 4 juli om uh, half drie middags. Dat is op zaterdag. Dat is op zaterdag, heel goed. Ja. De medewerker wordt verleend door Adam Mol, de Dichter der Zee. Ja. En uh, Je kan er iedere zaterdag naartoe. En dan is het van 2 van uur tot 5 uur is hij open. Dus elke Af... zaterdagmiddag geopend. Juist, tot en tot... met. 29 uh, augustus dat is de laatste dag en je kan natuurlijk ook op zondag nee. ja. na de, na na de, de dienst kan je ook, uh, ja. Ja. ja, voor de, voor de niet wel daarna oké, okay. elke zaterdagmiddag kerk is open, beide mm. kerken zijn open maar de tentoonstelling is in de kerk. juist wie staan er nu allemaal te exposeren? het zijn uh, het, uh, ja om nou iedereen op te noemen het zijn uh, het is een variatie van uh, beeld werken hoeveel kunstenaars heb je stukken 14 14 ja allemaal uit zandvoort ja allemaal uit want dat is dus uh, onze uh, Eigen doelstelling om uh, bepaalde alleen maar mensen uit zandvoort de regio hebben een uh, lijn getrokken en daar, uh, tot zover, uh, kunnen mensen nog meedoen. Maar in uh, de veel. is het mogelijk om een paar namen te noemen? Nou, bijvoorbeeld, uh, Marianne Rebel heeft twee hele mooie uh, schilderijen hangen daar. Onomiel milde koop met zijn, uh, met zijn, uh, met zijn foto's. Um, even denken, Wie hebben we nog meer. De, een heel mooie werken van uh, Marianne Schorl. Ja, die, die heeft ma schereld. Nee, Marianne het oh. is dus, uh, nee, dat is een, die maakt een hele mooie beeldhouwwerken. En ja. Nel Kerkman? Nel Kerkman, ja. <laughs> en uh, Ellen uh, Kuil, die heeft uh, glas. Er liggen gedichten, gedichtenbundels. Ja, er is van alles heel gevarieerd. Dus niet echt alleen schilderij. Nou, ben jij een deskundige uh, op dat gebied? Als jij zo rondloopt en kijkt, dan zeg je niet, is een. Hele mooie tentoonstelling. Ja, heel gevarieerd. En amateurs ook. Nou, nee, een mix, hè? een mix, ja, een mix. Het is een mix tussen professionals en amateurs. En dat vind ik juist het leuke eraan dat, dat je met elkaar, want we willen toch, uh, we hebben net vrede week een discussie, of van de week discussiebijeenkomst gehad, dat we met elkaar samen moeten werken. Nou, die begint eigenlijk al in, in, in onze tentoonstelling. Is de lokale raad van kerk hier blij mee? Ik heb het ze niet gevraagd, maar volgens nee. mij wel. Nou oh ja, ik kan me voorstellen dat ze. Ja. Nou, ze antwoorden het ook ieder jaar weer om weer een nieuwe tentoonstelling te maken. Ja. Dus ik denk dat ze het uh, wel leuk vinden. Maar het is ook natuurlijk het, het levend houden van je kerk ook gelijk. Hè? Want je doet natuurlijk het verbanden leggen naar. En dat vinden ze ook wel uh, leuk. Hoe meer we ja, ja, kunnen ik doen. Kijk, ik kijk even verder. Uh, als ik in het buitenland ben en een kerk bezoek, dan staan die deuren altijd wijd open. Ja. S morgens, s middags, s avonds, elke kerk is open. In Zandvoort uh, is het helaas zo dat die deuren te vaak dicht zijn ja. in de zomermaanden. Dus ik ben op zich al blij dat de deuren open zijn en dat je de kerk kan bekijken. Natuurlijk is dat uh, belangrijk, maar in het buitenland is het over het algemeen zo dat je veel meer bewaking tussen haakjes hebt. En je hebt altijd iemand vast verbonden aan de kerk, een soort koster zal ik maar zeggen, die, die de deuren open maakt, maar ze ook weer toemaakt. He, dus, en dat is dat op vaste tijden, dus meestal, dat tussenmiddag is dan weer gesloten, dat hangt van de fiestas, siestas af en zo. Maar het, het zou mooi zijn als het hier ook zou kunnen. En als dat gekoppeld kan worden met een tentoonstelling, is het helemaal mooi. Jawel, maar je moet, niet, je moet ook ja. één ding, in het buitenland zijn de, uh, de kerken ook veelal dicht tegenwoordig. Dat ontzettend veel uh, gestolen wordt uit de kerken. Ja. En uh, er is al een keer uh, in de, weet ik, van gaat de kerk dus ook wel eens iets meegenomen. Dus ik heb zoiets, je kan niet altijd je kerken open uh, laten. Helaas, of je niet, moet ze nee. goed. Nee, dat is, dus het, uh, dat is het, uh, het jammer ervan. Of je moet altijd iemand hebben die daar zit. Nou, het is al moeilijk om vrijwilligers te vinden om elke zaterdag de kerk over te doen. Zijn er ook mensen tijdens de openingstijd die uh, enige uitleg kunnen geven? We hebben gevraagd aan de kunstenaars om uh, een beetje bij Tourbutt, zal ik maar zeggen, uh, aanwezig te zijn op, de, op een zaterdag. En misschien dat het dan wel zo uitkomt dat er twee tegelijk zijn of één helemaal niet of wat dan ook. Maar dat is, uh, laten we gewoon zijn werk zelf doen. Maar het is wel de bedoeling dat ze ook wat uitleg kunnen geven. komt er wel bij het kunststuk wat er ligt of hangt of wat dan ook. Komt er een beschrijving van wat de kunstenaar ermee bedoelt. He, dus, er is wel uitleg is er aanwezig sowieso. En er is ook altijd iemand van de commissie is er aanwezig. Nu kom ik er langs en ik vind het stuk erg mooi. Zijn ze ook te koop? Er staat bij... Uh, de, er staat een... Er staat een paar flesjes erbij waar uitleg gegeven wordt of het wel of niet te koop is, sowieso. En als het te kopen tegen welke prijs. En als het er, of te onderhandelen over. Of, dat, uh, maar er staat er dus helemaal bij aangegeven per stuk. Wat heb jij ingeleverd, Nel? Ja, wat ik <laughs> heb ingeleverd, ik uh, teken mandala's en uh, of mandalaars. Uh... Wat is dat? Het is een, uh, een cirkel waar je dus je gevoelens in kwijt uh, kan. Dus ik had een uh, hele mooie uh, voorhoofdchakra gemaakt. In, uh, ja, je, hebt, je lichaam bestaat in, uh, in chakras en je voorhoofdchakra is je derde oog. En dat heb ik dus, het mystieke hè, het Chinese. En uh, van de week was mijn computer uh, ter ziele... En ik was eigenlijk zo kwaad dat ik gewoon uh, dacht, ja, ik heb tijd over. En ik ga maar zo'n mooie schilderijen maken. Een boeddha-uitbarsting. Boeddha, ja, een <laughs> boeddha-uitbarsting had ik weer. Dus ik heb een mooie boeddha gemaakt. En daaromheen allemaal ogen en monden en oren eromheen. Nou, je moet maar zien. En dat heb ik opzijde gemaakt. Een boeddha is inderdaad een uh, voorbeeld van ja. oren, zien en zwijgen. Ja, he? ja, ja. Er is niemand gekomen met drie aapjes? Nee, maar dat was dus niet de bedoeling, hè? <laughs> dat hadden we aangegeven, trouwens. Dat, dat je dat niet mocht, nee, nee. We zijn nieuwsgierig geworden. Ja. Zaterdag 4 juli, de officiële opening. Uh, wie door, doet de officiële opening? Adem, uh, Marine Wassenaar. Ja. En uh, Adem, Adem, de Raad van de Kerken. Uh, Ja. Ja. Ja, en Alle die doet uh, een gedicht. Een gedicht. Ja. Die horen zou... we steeds vaker, hè? Ja, een speciaal gedicht gemaakt voor deze tentoonstelling. De dat is mooi. Dus ik roep iedereen op: kom elke zaterdag even langs. Of een zaterdag. En als je zin, uh, misschien dat je denkt: hé, hey, ik heb ook nog wel iets. Meld me maar bij, uh, bij mij aan. Hoe is het met, uh, oh, met de mij. publiciteit? Beten uh, jullie ook nog uh, gasten te lokken?